Mark Visser met het NOS-journaal. Griet en status ontnomen. Dat betekent dat er twijfel is over de betrouwbaarheid van Amerika op het gebied van de terugbetaling van alle schulden. In de verklaring van Standard Poor staat dat het vertrouwen in de grootste economie ter wereld de afgelopen dagen is afgenomen. Vooral door de snel oplopende staatsschuld. De status van de Verenigde Staten is met één stap verlaagd naar AA+. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de VS de AAA-status wordt ontnomen door een kredietbeoordelaar. Eerder deze week besloot een andere belangrijke kredietbeoordelaar, Moody's, dat de VS de AAA-status voorlopig mag behouden. In Chili is de redding herdacht van de 33 mijnwerkers. Precies één jaar geleden werden ze na 69 dagen bevrijd uit de mijn bij het stadje Copiapo. Daar was een dienst met bijna alle geredde mijnwerkers. Ook aanwezig was de Chileense president Pinera. Na de herdenkingsdienst gaf Pinera het papiertje terug dat aanleiding was voor de grote reddingsactie. De kompels vast kwamen te zitten werden van bovenaf gaten geboord in de mijn in de hoop een teken van leven te krijgen. Na 17 dagen kwam het boor een papiertje omhoog waarop stond dat ze alle 33 nog leefden. Dat beroemde papiertje is het afgelopen jaar door de president meegenomen naar buitenlandse reizen. En nu wordt het tentoongesteld in een museum in Copiapo. De Britse komiek Rowan Atkinson is uit het ziekenhuis ontslagen. Atkinson, die vooral bekend is door zijn rol als Mr. Bean... raakte donderdagavond gewond aan zijn schouder bij een autoongeluk. Zijn Formule 1-wagen van ongeveer 750.000 euro raakte van de weg... en botste tegen een boom en lantaarnpaal. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Atkinson staat niet bekend als een slechte chauffeur. Onlangs reed hij in Topgeur het snelste rondje... dat ooit door een beroemdheid in het autoprogramma is gereden. Het weer bewolkt en overdag buien. Het wordt een graad of 21.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 Ww. Z Fm Zandvoort punt Nlav whenever I call to mind your face whatever breads in my mouth, whatever the sweetest wine that I taste, whatever your memory feeds my soul. Whatever got broken becomes whole whenever I fill with guys that we I get the me be your man